Goedemiddag, ik ben Martijn Middel en dit is het nieuws van NOS op 3. De politie dreigt beelden van rellende boeren online te gooien. Dinsdagavond stond er een groep boeren bij het huis van stikstofminister Van der Wal. Ze braken door een politiebarricade heen en lieten een tank met mest leeglopen. De politie heeft al geblurde foto's online gezet. Als de actievoerders zich niet melden, dan komen de beelden met gezichten woensdag. Premier Rutte reageerde eerder op de boerenactie. Wat niet acceptabel is, is gevaarlijke situaties laten ontstaan. Wat niet acceptabel is, is bestuurders intimideren. Dat kunnen wij nooit accepteren. Er gaat onder een groep boeren een oproep rond om maandag het land plat te leggen. Ze willen dan onder meer Schiphol en distributiecentra voor supermarkten blokkeren. Ongeveer nu begint in Amsterdam de herdenking en viering van Kitty Kotti, de afschaffing van de slavernij... Onze verslaggever is erbij. Een kleurrijke optocht, mag je wel zeggen. Mensen in traditionele kledij die van het Waterlooplein hier in Amsterdam naar het park zijn toe komen lopen. Straks zijn er allerlei sprekers. De burgemeester van Amsterdam bijvoorbeeld en ook de president van de Nederlandse Bank. Van hem wordt een bijzondere toespraak verwacht. Good girl. Ja, in de hoofdstad van Australië hebben katten vanaf vandaag huisarrest. Ze mogen niet meer naar buiten. Ze zijn een gevaar voor de natuurlijke omgeving, omdat ze bijvoorbeeld veel vogels vangen. Het vond het baasje van kat Mimi nogal ver gaan? Zij hij Mimi overal mee naartoe? Kantoor, op vakantie? Mimi is basically my whole world. I adore her. I can't stand to be away from her. She just brings me so much joy. Dus so ik neem haar voor een Ze uh, komt naar werk. En ik neem haar ook op holidays with us. Ja, dat mag dus allemaal niet meer. Dus starten ze een petitie. En met succes. Je kat aan een tuigje uitlaten mag nu wel. Doe je dat niet, dan kun je een boete van 1000 euro krijgen. Het weer, af en toe zon. Op de meeste plekken blijft het droog. En het is 19 tot 22 graden. Morgen ietsje warmer. ZFM, verkeersopdate. Dit is Bianca Daming van de ANWB.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 Thanks for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 Oh, het was weer ja. heet van de naald, he. jouw uh, informatie Katie, over Katie, Coty. Ja, Katie. zie je wel. We zijn zo up-to-date. Up-to-date, oh. ja. Weer een primeur. Ja. ja. Nou, ik heb even uh, nagekeken van, uh, nagekeken van hoe, hoe zijn wij nou aan Suriname gekomen. Hè? Waarom hebben wij in godsnaam New York tegen Suriname ge geraakt. Ja. Uh, het kwam regelmatig voor dat stukken land van verschillende grootmachten van elkaar veroverd werden. En dat daardoor oorlogen ontstonden. Zo eisten de Engelsen op 27 augustus 1664 de provincie Nieuw-Zeeland, dat was New York, op toen ze vier Engelse vagarten voor de kust arriveerden. Hierdoor ontstond de Tweede Engels-Nederlandse Oorlog. Nou, we hebben er heel veel gehad hoor, met Engeland. <laughs> maar de Eerste uh, Engelse Oorlog had de Zeeuwen Zee Zee Zee al kwaad gemaakt toen de Engelsen onder leiding van Lord Willoughby in de Zeeuwse nederzetting verwoestingen aanrichten. Als vergelding rustte, rustte de, sta, de staten van Zeeland... een vloot van zeven schepen uit... onder leiding van Abraham uh, Krijzen... die de Engelse kolonie Suriname in 1667... met een verrassingsaanval veroverde. Het daar bestaande fort Wilbury... liet ze gelijk omdopen tot Fort Zeelandia. Die is hem dus nu nog. De Tweede Engelse Oorlog werd besloten met de vrede van Breda in 1667. Die bepaalde dat beide landen voorlopig hun veroveringen behielden. Maar ook een derde oorlog... en uh, bij de, ontketening van de vrede, uh, ondertekening van de vrede van uh, Westminster... in 1674 uh, werd onder andere definitief afgesproken dat Nieuw-Nederland van de Engelsen werd en Suriname van Nederland. De Engelsen noemen nieuw Nederland vervolgens New York naar de hertog van York. Ja, leuk dus. inderdaad. Ja. Ja. ja, ja. Dus vandaar dat uh, een stukje geschiedenis. Ja. Een stukje geschiedenis. De 1667 al, een tijd ja. geleden. Ja. Ja, ja, ja. Dus ik, uh, maar ik ben aan het zoeken van wat, wat heeft Suriname ons nou opgebracht. Mm -hmm. Buiten dat wij het hebben, uh, we hielden het als uh, slavenplaats. Hè. We we lieten daar de slaven... Um. Acclimatiseren. Ja, even voordat ze naar Amerika gingen. Dus ja, Nederland hebt niet echt hele schone handen. Maar oh, dat wisten we oh. toch wel. Ja, dat wisten we. Wat heen. we nog niet weten, want dan we gaan Frans Halsema en Jules de Korte zich allemaal afvragen. Ik zou wel eens willen weten...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 Sesjul, wou oh jij laatst niet eens weten? Waarom zijn de bergen zo hoog? Dat is waar, maar het zijn juist de dagen die de hoogte der bergen bepaalt. En die is verneukeratief voor het leken oog. Waarom zijn de bergen zo hoog?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 Zeg Jules, wou jij laatst dit in weten? Waarom zijn de mensen zo moe? Wie in het arbeidsproces is betrokken? Die werkt zich gemenlijk te pokken. Waarna hij dan s'avonds het nieuws krijgt en brandpunt toe. Daar.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 Is alles eender hier Denk niet Kees dat er veel veranderd is Hoogstens een kleinigheid In nauwelijks tijd Er is nog altijd sterk lame, Maar bij de politieke namen Is er één nieuwe vrees En er zijn intercity treinen.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 Hiernaast het lied, lang zal ze leven, geweldig, naar ik vrees, Kees. Ja, dit was een blokje Frans Halsma, He, als aanloop naar ons uh, cabaret blokje. Ja, van Gavir uh, maar.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 Dat als je het hekje open laat staan dat er een chimpansee doorheen komt. Nou ja, wat is dit nou zeg? Mevrouw, mag ik even langs, mag ik even langs. Dat is toch. Maar ja, gewoon meteen kapot geschoten. En, en, en weet je, hoe zo dominant en, en agressief? Een van die apen, die had 50 jaar in die kooi gezeten. Weet jij nog hoe je was? Na de eerste lockdown toen de versoepelingen kwamen. Dat we weer de terrassen op konden. Om twaalf uur zouden de terrassen open gaan. En om elf uur stonden er al rijen mensen. En die konden niet wachten. Die konden niet wachten tot ze we weer het terras op mochten. Ik ben er langs zo'n rij gefietst. Hoor ik twee jongens praten. En die een zegt tegen die andere. En het kwam echt uit zijn tenen. Ze zeiden, yes! Ik kan eindelijk weer een tosti eten! Je hebt net een paar maanden thuis gezeten. Maar je bent niet één keer op het idee gekomen dat je thuis ook gewoon een tosti kan maken. Was nog niet bij hem opgekomen. Dat hebben we niet kunnen vieren. Uh, wat hebben we nog meer niet kunnen vieren? Uh, ja, vier Dat was een dooie boel. Zo'n zo hele lege dam. He? En dan ging het bevrijdingsjournaal. Ging dan het, het, het brengen alsof het op die dag was gebeurd. Dus dan was je aan het zeppen. En dan hoorde je: Rotterdam is gebombardeerd. En je denkt: yes, eindelijk! Ah, ze bedoelen het andere bombardement. Jammer. Dat moet toch verschrikkelijk zijn voor al die me mensen, de bejaardigen. Wat? Ze komen weer. Ze komen weer allemaal onder hun bed liggen, bibberen. Maar het was echt een dooie boel. De vier meiden, de dodenherdenking, zo'n hele lege dam. En onze vorst gaf toen de beste speech uit zijn hele carrière. En dat vond ik wonderlijk. Maar ik dacht, oh, dus als wij er als zijn onderdanen niet bij zijn. als wij niet om hem heen uh, hangen. Dan, ja, dan flirt die man helemaal op. Ik snapte wel waarom hij zo graag op vakantie wil. Hè? Misschien was dat wel het TV-moment van ja de, de, de, Die excuses van Wim, van, van, van Alexander en Maxima. Vooral dat gezicht van Maxima. Blijf ons sponsor, alsjeblieft. Alsjeblieft blijf ons sponsoren. We willen niet gewoon eindigen zoals KLM piloot alsjeblieft niet doen. Mijn man werkt toch wel het soort de KLM, wist u dat? En weet je, hij zei zoiets briljants op 4 mei. Hij zei, letterlijk, laten we niet normaal maken wat niet normaal is. En dat vind ik uit zijn mond briljant. Een man die op jaarbasis een uitkering van ons krijgt van 6 miljoen. Zijn vrouw van een paar miljoen. Zijn jongste dochter of zijn oudste dochter... die heeft net haar op de kut, die krijgt nu al een miljoen. En dan ga je ons zeggen... dat we niet dingen normaal moeten maken die niet normaal zijn. Zeg maar niet normale dingen als... een speedboot kopen van 2 miljoen in crisistijd. Maar weet je... Ik, ja, voordat je nu denkt, oh, oh ja, de oranjes. Ik, ja, dat moet je wel van me weten. Uh, ik vind de oranjes leuk. Dat is, uh, daar kan ik niks aan doen, maar ik ben eigenlijk best wel fan van de oranjes. Maar dan moet je je wel realiseren. Kijk, ik ben ooit geboren in Spanje. Dus de eerste zeven jaar van mijn leven uh, was mijn koning, uh, Juan Carlos. Dus je kan ook bedenken, ja, uh, waarom is die jongen zo'n fan van de oranjes? Nou, omdat mijn lat echt heel erg laag ligt. Want ik weet niet of je het hebt meegekregen, maar Juan Carlos is gepakt met smeergeld. En dat is niet een paar miljoen. Er is nu één rechtszaak bewezen. Hij heeft 65 miljoen euro smeergeld aangenomen van de Saudis. En dat is maar één rechtszaak, hè. Er volgende nog iets van 10, 15. 65 miljoen? Hij is nu ook Spanje ontvlucht. Hij zit nu in Abu Dhabi. Waar iedereen zit die niks gedaan heeft, hè? He? Taghi, die zat ook in uh, Dubai. Ja, voor het weer. Maar ik dacht, 65 miljoen? Er wordt nu één persoon helemaal gek. En als we stil zijn, dan kunnen we het horen. Hoor je? Dat is prins Bernard die zich omdraait is zijn graf. Die gaat, wat? 65 miljoen? En hij is mij weggekomen? Ik, mijn leven is verkloot door 1 miljoen gulden? door it En hij komt er gewoon weer weg. En dan, Juliana, wordt nou rustig, liefde. Ga nou lekker naast me liggen. Ik wil niet naast jou liggen. Dat wilde ik ook niet tijdens ons huwelijk. Stom wife. En En weet je, je kan heel veel zeggen over prins Bernard, maar die is nooit naar het buitenland gevlucht. Kon ook niet met die Parkinson, maar hij heeft het niet gedaan. Ook omdat ik denk dat hij bang is om op iedere straathoek aan te worden gesproken met... Papa? Weet je, ik snap het wel. Ik heb wel eens gedacht... Als hij gewoon ieder jaar netjes zijn alimentatie had betaald, dan was er in Afrika helemaal geen honger. Maar goed, daar ben ik. Er stond op een gegeven moment een interview in nu.nl en er werd een hoogleraar geschiedenis geïnterviewd. En het werd me niet helemaal duidelijk wat hem nou, zeg maar, Spanje specialist maakte. Maar dat snappen we wel vaker niet bij hoogleraren. Maar ik snap soms hun titels niet eens. Ik las laatst hoogleraar uh, effectieve diagnostiek. Toen dacht ik, nou dan moeten er ook hoogleraren ineffectieve diagnostiek zijn. En dat lijkt me zo'n klote studie. He, dan moet je je proefschrift inleveren. Dan doe je gewoon blanke blaadjes. En dan zegt die hoogleraar, ja, jij snapt het, dit is zo ineffectief. Jij wordt gepromoveerd. Gefeliciteerd. Maar deze man zei, en dan heb ik het echt over de lat heel laag leggen. Die man die zei, uh, nee, ja, kijk, Juan Carlos was een hele populaire koning. Dat moet je niet vergeten. En dat klopt ook, ik kan dat beamen. Maar toen vroeg de interviewer, ja, maar waarom dan? En toen zei hij, nou, omdat Juan Carlos, anders dan zijn voorganger... Uh, ...Francisco Franco, niet alle Basken, Catalanen en links Spanje wilde uitroeien. Dan denk ik, ja, dan leg je de lat echt heel erg laag. Waarom, waarom hou jij van je koning? Ja, ik weet niet. Hij wil me niet doden. Dat is Echt, sympathico. En als we het trouwens hebben over, over moorden... Eh, er zijn eh, elf bombrieven gestuurd hè, dit jaar. Elf zijn er, elf zijn er verstuurd. En um, ja, de mensen die hem kregen... die zeiden dat ja, het was een soort rare kaart een stadsgezicht van Delft... met een soort rare streepjescode als handtekening. En de mensen die hem kregen die zeiden... Ja, het was niet zozeer een, een, een, een, een harde knal. Het vloog meteen in de fik. Dus eigenlijk meer een brandbrief. Maar ja, het was spannend, dus noemen we het een bombrief. Ja, kijk, ik heb dit niet in de pers verteld. Um, maar er zijn er niet elf verstuurd, er zijn er twaalf verstuurd. Maar de twaalfde kwam bij deze jongen op de deurmat gevallen. En ik zou tegen je liegen als ik zeg dat ik niet een beetje best wel bang ben geweest. Dus ik heb direct de politie gebeld. En toen moest ik uitleggen wat ik zag. Ik zei nou, het is een Delfts envelop. En ik ben bang dat als ik hem openmaak dat er een gigantische aanslag in zit. I'm oh. Aanstaande maandag uh, uh, Schiphol uh, blokkeren met de tractoren. En uh, daarvan heeft de, de gemeente Haan en Meer en de Koninklijke marechaussee al gezegd dat ze zware middelen zullen inzetten... om de blokkade van de vluchthaven te voorkomen. Op de snelweg mag je sowieso niet rijden met je tractor... Maar we gaan het niet door de vingers zien als het wel gebeurt. Schiphol is een gebied waar veel cruciale dingen samenkomen. Zijn de voortvoeden van de koninklijke Maritz En wat ze nou? dan? Dan moeten ze dus, hoe heet het? Denken? Uh, tank, Denker uh, ja, inzetten? Ja. Verlengsmaatje. Ja. ja, ja. Wil je zo'n uh, zo tractor tegenhouden? Wat? Ja, tractor kan natuurlijk ook gewoon door. Uh, ja, uh, over het gras of zo, hè? Dus die kan zo door de, de binnen. Dan maar... vooral doorheen. Ja. Dus, uh, maar het, gaat, het begint wel een beetje erg uh, hard te worden, die uh, acties van de boeren. Ja, we zijn er ook maar een paar, denk ik, toch? Ja. ja. ja. Nou ja. Maar ik vind het ook, die, de politie moet gewoon wat harder ingrijpen. Het zijn toch mensen, ja, ja weet je, het. wij mogen ja. het ook niet. Wij mogen nee. ook niet met z'n allen op de, op de snelweg ja. gaan zitten. Ja. Dus, uh, ik kan me vroeger ook nog wel herinneren, want dan uh, gingen de vrachtwagens die gingen staken van, de chauffeurs. ja. Die gingen ook met ja, maar, ja. te snel 60 rijden of zo. Oh, ja. Toen moest ik ook ergens dringend zijn. En dus... Ja, dat dus hebben ze blijf. in Frankrijk heel veel gedaan toen, ja? die tijd. Ja. Oh, Dat is echt zo'n zo, zo Europees iets. Ik geloof ja? dat het in Frankrijk begon. Toen ging Nederland ook meedoen. Oh, Hopeloos. Toen ja. werden al die, uh, die, die snelwegen. Werden... Ja, ja, ja, ja. Ja, kan ik me ook nog herinneren. Ja, dat zijn ook geen dingetjes die je even opzij zitten. Nee, hè? zeker niet. Nee. Nee. En als je dan naast elkaar rijdt, kan je er ook weer niet langs of dus zo. Ja. Nee. Ik kan en je komt er niet tussendoor. Ik kan me herinneren dat de politie reed ervoor ja. nog. Hè? Ja. Of te achter of zo, over wat ook komt toch een beetje. Ja, een beetje ja. Mensen gaan toch uh, raar dingen doen via de. Uh... En ze worden boos. Ja. Ja. Ja. Terecht. Nee. Goed, half twee. Uh, nog een nummertje doen en dan de agenda's doen. Nee, we gaan eerst de langspeelplaat van de week. Oh ja, de langspeelplaat van de week. De langspeelplaat van de week.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 Uh, deze week is uh, Elvis Presley natuurlijk album van de week. En dan met name het uh, album From Elvis in Memphis. En dat komt eigenlijk ook omdat uh, vorige week de, de film over Elvis in première is gegaan. Dat is de film die uh, uh, verkent het leven en de muziek van Elvis Presley. Gezien vanuit het perspectief van zijn gecompliceerde relatie met zijn mysterieuze manager, Colonel Tom Parker. Ja, Tom Parker, dat is heel belangrijk geweest voor Elvis Presley. Hij heeft goede en slechte dingen gedaan. Vooral in promotie was hij erg goed. Maar hij heeft hem ook ja, toch een beetje aan de lijn gehouden. En dat kwam met name omdat uh, Tom Parker had geen inreisvisum voor Amerika. Dus hij kon niet meer het land uit en het land in. En daarom is Elvis Presley nooit in het buitenland geweest. Hij heeft nooit in het buitenland opgetreden. Duitsland toch wel? Daar heeft hij toch in het leger gemaakt. Ja, in Duits, maar toen heeft hij niet opgetreden. Oké. Okay. Ja, ja. Want hij heeft een uh, mooie periode, mooie, uh, uh, toch een hoop achter zich gelaten. Maar bijvoorbeeld in 1953 tot 1956 is eigenlijk uh, zijn Sun Records-periode. En toen was hij eigenlijk uh, de echte rock'n'roll, de king of rock'n'roll. En vanaf 1956 tot 1958 is eigenlijk uh, het commerciële succes een beetje. Uh, ...hoog gekomen. En in 1958 tot 1960... ...is hij inderdaad in militaire dienst geweest. Daarna is hij... ...van 1960 tot 1969... heeft hij zich voornamelijk uh, gericht... ...op films maken. Natuurlijk hartstikke zonde, hè? Huh? Zo'n goede acteur was hij niet, maar een goede singer wel. En in 1969... Uh, ...is eigenlijk... Uh, ...ja, zijn tweede comeback begonnen. En... Dus, uh, Comeback is eigenlijk geïnitieerd door ook dit album, hè, From Elvis in Memphis. En met het nummer dat we net hoorden van uh, In the Ghetto, wat speciaal voor hem geschreven werd. En dus inderdaad het begin van zijn doorbraak geweest. En dat heeft eigenlijk uh, tot 1973 geduurd. eigenlijk ja. Want in 1973 was er uh, ja, ook zo'n groot optreden, Aloha from Hawaii. Hè. Dat heeft iedereen via de satelliet kunnen... En weer in Hawaï, niet in het buitenland. Dus dacht ze dachten, nou als, als, als Elvis niet naar de mensen kan gaan, komen de mensen maar naar, naar Elvis via de satelliet. Ja, en toen ging het eigenlijk steeds slechter met zijn gezondheid. En in 1977 is hij helaas overleden. Een mooie stem. En hij heeft gezegd, hij had het toch wel zwaar volgens mij. It is very hard to live up to an image, hè, zei hij in 1972. Toen kon je al merken dat het slechter ging en uh, bergaf met hem helaas. Te veel medicijnen, toen was het gebeurd. En te veel eten. Nee, niet te veel eten. Dat kwam door uh, die pillen en zo, dat uh, wakker blijven en zo. En, uh, wat er allemaal van hem verwacht werd. It's very hard to live up to an image. Dat geloof ik ook wel. Ja. Dat was natuurlijk een hele simpele jongen die hem uh, ja, met die verschrikkelijk mooie stem toch echt uh, alles bereikt heeft. Maar eigenlijk... Te snel en te groot is geworden. Ja. Ja. Ja, een soort Maradona-effect. Ja, zeker. Ja. Nou, als laatste, als tweede nummer draai ik uh, uh, uh, Annie Denou. Dat is een klassieke ballad geschreven door Burt Beckwith. Hier komt hij. Till you're gone you're op aansluitend hebben we natuurlijk uh, wat in de paté op dit moment draait en daar heeft uh, Pim al eerder aan uh, naar verwezen dat is de film Elvis en uh, die film uh, verkent het leven van Elvis uh, gespeeld door Austin Butler gezien vanuit het perspectief van zijn gecompliceerde relatie met de mysterieuze manager coronel Tom Parker gespeeld door Tom Hanks een goede acteur het verhaal beschrijft de meer dan twintig jaar beslaande complexe dynamiek tussen Presley en Parker. Van Presleys doorbraak tot aan zijn status van ongekende superstar. Uh, tegen de achtergrond van de veranderende culturele landschap en het verlies van de onschuld in Amerika. Centraal in die reis staan een van de belangrijkste en invloedrijkste mensen in het leven van Elvis. Priscilla Presley, gespeeld door Olivia de Jonge. Dus dat is er in, in de films. En, uh, hij draait drie keer op een dag. Smiddags van 14.40 uur, s'avonds een eerste voorstelling om 18.30 uur, 30, en s'avonds om 20.20 uur. 20. Dus er zijn nog kaarten voor te krijgen. En dan hebben we in, uh, uh, morgen in, um, in, uh, in Haarlem. Dus is die stad ook alweer? <laughs> de stad. Hoe heet Het de Sparnestad. Het En uh, dat is op de uh, Barkernessergracht. Barkernessergracht, ja. Ja. kaarten zijn 75 euro. euro. Um, 75 euro? 75 euro, ja. Ik kan er ook niks aan doen. Ik heb de, ik heb de, ik heb de prijs nog niet gemaakt. Het is een openluchtconcert dus, ja. Ja, ja, ja, ja. Uh, Stichting uh, uh, het Spanen organiseert de ondersteuning van het Filomie Haarlem het Stadconcert op 20 juli 2022 op de Bakkenesgracht uh, van half acht tot tien uur. Het begint om uh, acht uur. De, het KJO ontvangt weer gasten dit jaar zijn het Haarlems Opera en uh, Donnie van Doorn. De grote meezing Heel Haarlem zingt. Nijg onder leiding van het KJO en José Koning. Ja, kijk eens aan. Ja. Moet dus, altijd wel happening zijn, moet wel leuk zijn. Moet wel ja. leuk zijn. Ja. ja, ja. Dus, uh, dan is er in Caprera op 29 juli. Want eigenlijk is alles al zo'n beetje bij Caprera uitverkocht. Mm -hmm. Volgens mij, die gaat wel heel erg goed. Uh, Giovanka, uh, die eert uh, Diana Ross. Dus die gaat... Uh, als jong meisje raakte Giovanni in de band van Diana Ross en de Supremes. De liedjes en de glitterjurken, het had iets magisch. Op de pick-up van haar vader draaide ze de hele Motown... en op haar kamer zong ze alle, alle koortjes mee. Het was de sound, maar vooral de unieke stem van Diana Ross... die ik zo bijzonder vond. De stem die haar eer leerde dat er voor elk geluid en voor iedereen een plekje is op deze wereld. En zo is Diana Ross ook altijd een voorbeeld geweest. Qua stem, qua stijl, als artiest, als vrouw en zelfs als moeder. Ah, oké, okay. ja. En de kaarten zijn 37,50. En die zijn er nog. Die is nog niet uitverkocht. Het is wel dus, duurder geworden, hoor. Het Hè? is behoorlijk aan de prijzen ja. gekomen. Nou, inderdaad, ja. Ja. Oké, beter gewoon een cd van de DNA kopen. Ja. Wat ja. kost een kaartje bij Pathé? Dat kan ik dus even niet zien. Nee. Nou, dat zal er wel. Kaartjes kopen naar beneden. Ik ga kijken. <laughs> nou, dan kun je ja, kijken welke... Beneden, al, beneden. Oh, nee, het nee, staat, staat niet bij wat het kost. je een je aanklikt of zo? Uh, deze. Ja. Vroeger hadden ze ook 65+. plus. Ah, Kijk kort, keek kort Eén stoel. Nou, Eén stoel, twaalf ja. ja. euro. Nou, dat is mooi te doen, toch? Ja, dat is het doen. Ja, ja. Ja. Dank u, Pathé. Dank u, Pathé. krijgt geen 65 plus meer. Nee, nee, nee, nee. je krijgt geen... Uh... Ja. Ik denk dat ze dat bij, bij is ook niet doen, want dan krijg je allemaal 65 plus, dat dus die niet wel. Nee. wel. nee. Echt wel, nee. Echt wel. Dus ook bij de jeugd wordt die gewaardeerd. Oh ja? King of Rock and Roll, Ja, ja weet het niet hoor, of daar de jeugd nog na is... Uh... Ja, ja. Ik, ik had Rick gisteren nog gesproken. En elke keer als ze uh, het over uh, jou hebben. <laughs> over zeg, mij hebben. <laughs> <Ja. laughs> Oké. Okay. Jouw beroemde uitspraak: elf is pressie. Wat was er dan mee? Wat was er mee? Ik weet het niet meer. Dat zal hij nooit vergeten, nee. Oh, heb ik Elvis beledigd dan? Behoorlijk. Oh, oh sorry. Dat komt nooit meer goed. Sorry, ja. het spijt mij. Ik. Ik, vind, vind, vind, ik vind Elvis best leuk. Oh, gelukkig. Dus, ja. Maar je hebt hem anders ingeschat, ja. Jij ja, houdt ermee op? Ik, ik, ik, ik hou ermee. Ik heb hem uit vandaag. God, oh God. We krijgen nee. nog het belangrijkste, onze specialist. Ja, <laughs> nou, maar Ik dat... zal het plaatje draaien en dan een uh, de specialisten verbellen, ja? ja? Ja, maar dat kan wel. was like a movie scene: a cut out from a magazine. Are the things we think we feel? Going back to 030, fly for on the dance floor I was high and you were bored I asked you for a lighter zeggen, ja. ja. Ja. Ik heb nog uh, de tiende editie van Dancing in the Street. Dus aanstaande zaterdag staat verspreid over vier podium in het hele centrum in het teken van het festival Dancing in the Street. Het evenement met tal van DJ's en live acts vond voor het eerst plaats in 2011. Uh, met aftrek van de twee coronajaren bleef Dancing in the Street komende zaterdag, zaterdag het tiende jubileumjaar. Nou, is toch leuk? Hartstikke mooi. Hartstikke in leuk. The street, ja. Ja. de leuk. Dit weekend, ja. Dit ja. weekend. Ja. Af aanstaande zaterdag. Dat is morgen. Morgen, ja. Ja. En dan is er ook nu dus, natuurlijk dat culinaire... Uh, ja, dat culinair gebeuren. Gebeuren. Ja. Dus dat, dat is hartstikke leuk. Kom Druk, naar Zand, terug? terug. ik zeggen. Ja, kom Als naar je Zand, er al niet woont. En het is mooi weer. Dus uh, En het, het wordt gezellig. mooi weer. Op de fiets. Ja, natuurlijk ja, op de fiets. Je <laughs> komt er nou met een auto naar, na, naar Zandvoort. Zeker niet beetje dom, Alexander. Zeker met de nieuwe parkeerbeleid wordt het even wennen. Ja. ja, ja. ja Zandvoort is gewoon veel beter te bereiken op de fiets. Zeker en met de trein. Ja. Oké, okay, ja, dat was even... het weer voor uh, deze week. Uh, ja. We zien elkaar weer volgende week terug. Ja. Bedankt en tot volgende week. En we willen Dolly ook nog eventjes uh, beterschap en uh, rust toe wensen. En rust toe, ja. Dolly, het allerbeste. Dolly, we denken aan je.